Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU is het eens over een vrouwenquotum voor bedrijven. De leiding van bedrijven moet straks voor 40% uit vrouwen bestaan. Er is ongeveer 10 jaar vergaderd over die afspraak, want niet alle landen waren het ermee eens... In Nederland is vorig jaar al zo'n vrouwenquotum ingevoerd. De minister die toen over emancipatie ging, vertelt waarom. Men heeft altijd gedacht van nou ja, als het puntje bij paaltje komt, wordt het toch niet doorgezet. En wat we nu laten zien is van ja, als het niet uh, vrijwillig gaan, dan durven we echt die stevige maatregelen te nemen. Nederlandse bedrijven voldoen al grotendeels aan de nieuwe Europese regels. Vooral in Cyprus, Estland en Malta moeten bedrijven aan de slag. Oekraïense vluchtelingen zouden slachtoffer zijn geworden van misbruik en mensenhandel. De stad Amsterdam heeft daar signalen van gekregen. Zo onderzoekt de politie een aanranding van een Oekraïense vrouw in een huis. Burgemeester Halsema zegt dat het lastig is om toezicht te houden op vluchtelingen die bij mensen thuis worden opgevangen. Bij opvanglocaties zijn medewerkers erop getraind om signalen te herkennen. Jong Oranje is weer een stap dichterbij in plaats op het EK voetbal. Het werd vandaag in de kwalificatiewedstrijd 6-0 tegen Jong Gibraltar. Het was nog best spannend, want bij de rust was het nog 0-0, maar in de tweede helft werd er volop gescoord. Jong Oranje is er nog niet. Zaterdag speelt het team nog één wedstrijd tegen Jong Wales. En als Nederland dan wint, mogen de spelers naar het EK. De zomerfeesten in het Twentse Hengevelde zijn doodsbang voor dit. Ik ben weggegaan. Ik wilde eigenlijk ook niet meer gelijk op. Wat logisch is denk ik, want als je weer terug gaat, kan je verwachten dat je er weer 20 krijgt. Dus ik ben netjes weggegaan. Ja, je hoort Mart Hoogkamer die nog maar een paar seconden op het podium stond tijdens de Pinksterfeesten in Beckham toen er bier naar hem werd gegooid. De zanger stapte meteen het podium af en dit weekend is hij geboekt in Hengevelden en de organisatie van de zomerfeesten daar heeft van alles bedacht om een bierdouche te voorkomen. Er worden bijvoorbeeld mensen uit het dorp in het publiek gezet die bezoekers moeten aanspreken op hun gedrag. Of Mart Hoogkamer een douche van een bepaald mixdrankje wel kan waarderen, is nog de vraag. Het weer steeds meer bewolking vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen trekt er van Zeeland richting Groningen regen over. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Web nu tussen app en vloed. Coast to coast DJ's the man we love the most. Could you be, could you be squeaky clean and smashing it up? Our democracy is the headline. Says you're free to choose, there's egg on your face and money on your shoes. I wanna be. Dus van zon zee Zandvoort en zomerhit Just one. Yeah. Stars are you, don't give up on a sign. No We can still come through. come I'm En Engel, haal me weg van hier. Laat me heel dicht bij je zijn.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 Maar мене ben вона te laat, ik ben niet te laat, ik ben niet te прийду, я ben niet te laat, ik ben niet te laat, ik сині бурі, te laat, ik ніби niet La Zelfoort.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 Zwijg dan horen ze je niet. Dus hou je adem niet maar in en stick niet.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 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer. Zomer Let me say the same.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 Tot zover het ritme van GFM. Oh, GFM.